Een vliegtuig van Alitalia heeft gisteravond een harde landing gemaakt... op het internationale vliegveld van Rome. De Airbus A320 had problemen met het landingsgestel. Een deel ervan klapte niet uit. De hulpdiensten stonden klaar en op de landingsbaan... was uit voorzorg schuim gespoten. De piloten wisten het toestel veilig aan de grond te krijgen. Daarna moest iedereen er via opblaasbare glijbanen uit. Aan boord waren 151 passagiers en vijf bemanningsleden. Er vielen alleen wat licht gewonden. De Vlaamse cabaretier Wim Helsen heeft... de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 Het zal nog maar niet gaan. Het is de naam van Goede leven. De Flageolets, een multi een mentaal muziekduo. Hè? Femke Flageolet op gitaar en accordion, en Simone Flageolet op bas en viool Soms kazoo, mandoline of sket vocals, maar altijd zang recht uit het hart door beide dames. Zijn hier ook al vaker te gast geweest? Hebben dit voor mij gemaakt? Leuk. En dan nu. De tweede radioprijs die de NTR onlangs uitreikte... en dat was aan Ine Verhaard van het RITS, de Erasmus Hogeschool in Brussel. Zij maakte de radiodocumentaire Later word ik Nederlander. Oh, maar zo mag ik niet praten, goed. In het juryrapport staat het volgende... Met veel radiofonische bravoure en elegantie... vertelt Ine Verhaard haar verhaal... en haar hanteert daarbij moeiteloos diverse stijlen. Elementen van de comedy, het hoorspel... en de animatiefilm beheersen perfect... en worden aaneengeregen tot een zwierig en charmant geheel. Goed verteld, goed gemonteerd en talentvol gemaakt. Stilistisch sterk en het einde is bijna een musical. Het stereobeeld, het muziekgebruik, de tempowisselingen... het slot, het klopt allemaal. Het kloppende hart is heel mooi in het koning... Eh, wacht even, het kloppt, dat klopt niet meer. Uh, het koningslied wordt hergewaardeerd... na beluistering van deze documentaire... tot zover het juryrapport. Ik ben Ine Verhaart. Geboren en getogen in Antwerpen... 25 jaar en in de fleur van mijn leven. Het is 24 januari 2013... Het laatste semester van mijn studietijd in Brussel is al net ingezet. Het einde van een tijdperk is in zicht. Dit is het ideale moment om mijn leven te gaan delen met een charmante, intelligente, sympathieke, bescheiden pelg. Cupido richt zijn pijl. Schiet. En mist zijn doel. Hij raakt. Hey man. Misha Kolen. Daar sta je dan. De dag die je wist dat zou komen, is eindelijk daar, hier. Een Nederlander. Een Hollander. Een steek recht door mijn trotse Belgische hart. Cupido is genadeloos. En meneer Wouters, mijn godsdienstleraar uit de Tweede Middelbaar, had gelijk. Liefde is een werkwoord. Ik ben Misha. En de eerste elf jaar van mijn leven heb ik in Nederland gewoond. Toen heb ik na een jaartje in Frankrijk te wonen... ben ik verhuisd naar Antwerpen. Ik heb zes jaar in Antwerpen gewoond. Eerst een jaar Vlaamse school gedaan. Vervolgens uh, vijf jaar internationale school. Daarna ben ik verhuisd naar Utrecht op mijn achttiende om te studeren. En toen was ik 24 en toen besloot ik om naar Brussel te gaan omdat daar een studie was die ik heel graag wilde doen. En inmiddels woon ik, wat zal het zijn, een maand of zeven, acht, in Brussel. En heb ik het niet makkelijk. Dit is dus mijn lief. Um, hij is Nederlands, of woont of in of België en heeft het niet gemakkelijk. Je vraagt je dan ook af waarom hij per se terug moest komen want als ik hem vraag hoe hij zijn vorige periode in België beleefd heeft... Ja, ik heb één jaar op een Vlaamse school gezeten in Wilrijk. En daar werd ik gepest omdat ik Nederlands was. En het was, ja, het was een akelig jaar bij nader inzien. Ik heb wel mijn best gedaan om, om me in te burgeren. En nu ik erover nadenk, ben ik op een gegeven moment... zelfs het Vlaamse accent gaan spreken. En dat moet niet voor niks zijn geweest. Ik had dat blijkbaar nodig om mezelf toch... Uh, aan te passen. Zo van, oké, okay, jullie accepteren mij niet als Hollander, dan zal ik me wel proberen wat aan te passen, al is het maar taalkundig. Dus ja, ik, ik heb het mezelf niet gemakkelijk gemaakt door zo nou, aanvankelijk zo te spreken. Want ja, dan kon je die. Daarna kon je niet eens een beetje Nederlands gaan praten, want ja, dat is raar. Dus uh, dat was zelfs. Denk ik me nu ineens. Er was een meisje waar ik heel kort iets mee had. En uh, die wist niet dat ik Nederlands was. En dat duurde uh, een paar dagen. Waar ik dan uh, dat, handjes vast hielden volgens mij. En uh, die sms'de ik op een gegeven moment. Oh trouwens, ik ben uh, Nederlands. Hopelijk is dat geen probleem. En toen heb ik nooit meer iets van haar gehoord. Dus blijkbaar was het wel een probleem. Bon, als er iemand is die duidelijk niet leert van zijn fouten... dan is het cupido wel. Maar goed, het is nu zo en ik moet ermee leven. Het is eind februari en Misha en ik zijn bijna één maand samen. Ik ga op zoek naar een zelfhulpboek en komt thuis met Waarom Belgen niet van voetbal houden... en Nederlanders nooit het wereldkampioenschap winnen. Over de cultuurverschillen tussen Belgen en Nederlanders. De auteur is Evert van Wijk. Een Nederlander die al meer dan twintig jaar... bij zijn Vlaamse vrouw in België woont. Blijkbaar is het mogelijk. Want ik het... Voor ik het weet zit ik bij hem aan tafel. Ik herinner me dat ik een, een tijdje terug was uitgenodigd... op de Nederlandse ambassade in Brussel... Om, uh, om daar deelgroot te zijn van een debat over de verhoudingen België-Nederland. En er zaten 200 mensen in die zaal. En ik zei tegen die mensen, kijk, luister eens. Uh, Geen meis, drie, drie overeenkomsten tussen, tussen België en Nederlands. Dus Vlaam en Nederlands, behalve de taal, vroeg ik. Maar niemand wist er eentje. Ik zei: kijk, ik zal het makkelijker maken. Ik zeg, noem maar er twee. Niemand wist er eentje. Ik zeg, ik zal het nog makkelijker maken. Noem maar, maar één, behalve de taal. Niemand wist er eentje te noemen. Oké, okay, niet meteen de boodschap die ik op dit moment nodig heb, beste Evert. Trouwens, wat diezelfde taal betreft... Goh, ik vraag me toch af wat Nederlanders precies verstaan onder de Nederlandse taal. Ja, als wij een, een grasdocent kregen, dan challengeden wij zo iemand natuurlijk. Je gaat mee met, met de vlammen, ja, maar ook een beetje teasing. De grote misverstanden liggen, zitten in de in, in minds, in de mindset. Natuurlijk hebben we een gedeelte van onze geschiedenis, hebben we in, in common. Zonder het zo uh, van you are guilty te zeggen, maar let's, let's go for it, Jump on the, on the opportunities. Set the deal, that's it. En we gaan verder naar de volgende deal. Ja, time is money. Dus speak up, om het in goed Nederlands te zeggen. All right, om het in goed Nederlands te zeggen. Voor een deeltje spreken we dezelfde taal. En verder zijn we dus compleet anders. Nou, Ik ben me wel heel bewust geweest van het feit dat, dat ik anders ben. En dat ik uit Nederland kom. Ik denk met name op de momenten dat er een discussie was. Dat ik het idee had dat er iets gezegd moest, moest worden... over wat er gebeurde in de klas of buiten de klas. En dat ik heel erg merkte van oei... Um, veel mensen zeggen niet zo snel wat ze vinden. Of vinden misschien niet zo snel iets. En aan de ene kant heb ik dat wel weer als een zegen gezien. Dat ik anders was. En aan de andere kant heb ik soms ook wel momenten gehad. En nog steeds dat ik bij mezelf denk. Misschien moet ik nu even een stapje terugnemen. En even iets langer mijn mond houden voordat ik mijn mening deel... of misschien moet ik zelfs in dit geval wel even helemaal niks zeggen. Want ik denk als ik echt mezelf niet had ingehouden... Uh, dat, ik, dat ik mezelf heel onpopulair had gemaakt. En ja, waarom ligt het dan Nederlanders zo snel alles eruit klappen? Ja, dat zal wel iets zijn, denk ik. Het is moeilijk te zeggen waar dat vandaan komt... maar het zit ingebed in onze cultuur... Het zit inderdaad ingebed in zijn cultuur. Daar kom ik snel achter als ik een duik neem in de geschiedenis. Als Micha en ik elkaar enkele honderden jaren geleden waren tegengekomen, was er geen enkel probleem geweest. Want toen waren België en Nederland nog een gelukkig getrouwd koppel, verenigd in de Nederlanden. Maar. De streng katholieke Spanjaarden kwamen roet in het eten gooien. En roet, dat is niet lekker. Dus alle slimme mensen trokken naar het noorden, zetten zich af tegen de katholieke kerk en zochten aansluiting bij het opkomende Calvinisme. Calvin spoorde iedereen aan om spaarzaam en sober door het leven te gaan. Hierdoor komt het dat je voor Oud-Cuisine ook vandaag de dag beter niet bij onze Noorderburen gaat aankloppen. Je hebt een pet, in het zuiden, het huidige België... zaten de achterblijvers nog altijd met die streng katholieke invloeden. En dus met dat roet in dat eten. En als je roet in je eten hebt, ja, dan leer je wel koken. Ziezo, onze klassieker. Witloof en kaassoos, chicon gratin. Met de puree van rattenpatatjes. Maar wat ben je met al dat Burgondische eten... als je je mond niet open krijgt... Want door die jarenlange Spaanse onderdrukking is je bek opentrekken om eerlijk je gedachte te zeggen heel moeilijk geworden voor een Belg. Voor een Calvinistische Nederlander die gelijkheid hoog in het vaandel draagt, ligt dat. Anders. Het moet gezegd worden, hè? die stoppen niet met praten, hè? Nederlanders. Je zet de tv op, je kijkt naar Nederland 1, 2 of 3. Dat is altijd aan tafel vol Hollanders. Ik ben het daar volledig niet mee eens. Ja, dan moet ik het nog even over hebben. Ik heb daar een polemiek over geschreven. Ja, ik heb daar ook een polemiek over. Wat is een polemiek? Dat weet ik niet. Hoor ik straks na de pauze? Ja, dat lijkt me leuk. Ernie is de bananen m'n oor. Sorry, Niet niet blij bananen oor. Ja, dat zijn we... Ik denk het ergste dat je een Nederlander kunt aandoen, is gewoon ertegen zeggen... Ik heb daar geen mening over. Als je zoveel belang hecht aan het uiten van je mening... dan is het logisch dat beslissingen altijd in groep... en via consensus moeten verlopen. In Nederland is een baas op het werk dus alles behalve heilig. Hij moet niet regeren, maar coördineren. Een Belg heeft het vele makkelijker met gezag. Ook op school. Braaf luisteren en flink de regeltjes uit het hoofd leren. Dat is in België doodnormaal. Het groot diktee der Nederlandse taal wordt niet toevallig altijd door een Vlaming gewonnen. Dus, waar een Nederlander leert voor zijn mening uit te komen, kweekt een Belg discipline. En zo komt het dat er blijkbaar geen twee buurlanden zijn die meer van elkaar verschillen dan België en Nederland. Voilà, mijn research heeft me geleerd welke weg we hebben afgelegd. En dat pleit enigszins voor Micha. Zijn vervente drang om zijn mening te uiten gaat al eeuwen mee. Hij kan er dus zelf niet helemaal aan doen. En zo komt het dat ik me bijna neerleg bij mijn lot. Ik heb een Nederlands lief. Het zal niet altijd makkelijk voor hem zijn om hier te aarden... maar als hij op tijd zijn mond houdt, dan lukt het ons wel. Maar dan... Net op de dag waarop Misha en ik ons twee maandelijk samen zijn... vieren... gebeurt er dit... Ik denk dat er toch wel iets in mij... Uh, ...toch wel graag in Nederland is. Die had ik niet zien komen. Er schieten beelden door mijn hoofd die ik in mijn ergste nachtmerries nog nooit heb gezien. Mijn roze toekomstperspectief kleurt oranje. Ik raap al mijn moed heen en stel mijn lief de vraag. Waar zie jij jezelf... ...later wonen. Ik denk... ...als ik zou moeten kiezen. Dan zou dat toch Nederland zijn. De grond onder mijn voeten zakt weg. Mijn Vlaamse wortels scheuren... Later word ik Nederlander. Ik ga op zoek naar hulp. Ik moet hulp vinden. Ik moet weten dat ik niet alleen ben. Google België in Nederland. Punt. Een, rotonde. Rrr, Een rotonde. rotonde. Het is 24 april. Misha en ik zijn exact drie maanden samen. Morgen bezoek ik zijn land. Zijn land dat ooit misschien helaas het mijne zal zijn. Bij wijze van mentale voorbereiding oefen ik nog snel de taal. En daarvoor ondervraagt Misha me uit ons persoonlijk woordenboek Nederlands-Vlaams. Een jekert. Een maloot. Nee, dat klonk echt totaal niet in Nederland. Maloot? Maloot. Maloot. Die O, je doet iets gaars met de O. Maloot. Ja, O, dat zeggen we. Hij zegt, zegt maloot. Maloot. Ja. Een puntje pakken. En dan is het zover. Het volgende station is Houten. Station Houten. Na drie bange uren in de trein zet ik voet op een Nederlandse bodem. En dan kom ik aan bij Birgit. Birgit is afkomstig uit Deelbeek... maar verhuisde acht jaar geleden naar Houten, bij Utrecht. Ik, ik kwam hier echt voor shocking situaties. En ja, dat is de ene anekdote naar de andere. Maar het begon bijvoorbeeld dat wij... Nou bij de eerste zonnestralen... wij hadden een Engelse spaniel en die werd een paar keer per jaar getrimd. Maar opeens besef je van... Hey, oh, de, het wordt een beetje warm en um, ja, mijn hond heeft best lange haar... hij zou wel eens naar een trimmer moeten. Maar je ja, gaat maar eens op zoek naar een goede trimmer. Je hebt, je hebt niemand om dat aan te vragen of zo. Maar in die ene week ben ik dus hier op straat... maar hier in de buurt met uitladen drie keer aangesproken. In diezelfde week drie keer rechtstreeks aangesproken... zo, moet je hand niet naar de trimmer? Dat ik denk van mens ontploft moet je met je eigen zaken weet je maar zo zijn de mensen hier en dan bedoelen ze dat niet kwaad maar ik voelde me heel erg aangevallen van laat nou ik weet wel dat mijn hond ik kan hier nog daar werd ik heel verdrietig van terwijl zij dat gewoon heel sociaal bedoelen van ja, dat is gewoon een heel andere cultuur. Maar de mensen nemen hier gewoon geen blad voor de mond. En wat in hun opkomt, dat zeggen ze gewoon Shit. tegevreden. Heel hoopgevend klinkt dat niet. Ja, dan nooit doen. En dan is het nog maar net begonnen. Wij vinden het leven hier bijvoorbeeld ook extreem duur. En dan begrijp ik ook waarom Nederlanders wat krenteriger worden. Uh, zo worden ze wel geschetst in de, in de culturen. Maar uh, als we kijken en vergelijken met mijn vrienden en familie... Wij betalen hier per maand... Een bedrag voor zwemles wat mijn broer per half jaar betaalt. En dan de vermogensbelasting hier in Nederland. En al, al die financiële dingen dat hij denkt van, help. Anderzijds, als je kijkt bijvoorbeeld naar de wegeninfrastructuur hier ook. Of het verzorgen van de perken en de, het, het parkgoed. Nou, dan zie dan, dan je wel een puntje aan te zuigen. Het is gewoon echt goed geregeld. Mm -hmm. Maar. Je hebt natuurlijk zo'n hele kleine dingen waar je je aan ergert. Maar dat zijn echt, echt utiliteiten. Maar, uh, nou, Ik zei al, de wegeninfrastructuur is hier heel goed. Maar je moet hier eens voor een stoplicht staan. Al die stoplichten staan net te hoog... waardoor je dus dat, dat rood niet ziet als je ervoor staat. Dan moet je echt eens op letten. Dat is gewoon absurd. Dus al die Nederlanders die zitten zo met hun hoofd... en op hun stuur schuin hoofd te kijken naar is het licht al groen. Terwijl, zet hij nou even een meter lager... kan iedereen het zien, weet je. Er zijn van die hele kleine dingetjes... Uh, iets wat ik nog steeds niet snap. Alle ramen hier in dit huis... kiepen naar buiten open. Hoe maak je die schoon? Ik kan mijn ramen niet lappen... Ik moet daarvoor ruitenwassen laten komen. Dat is toch te gek. En dan te zeggen dat alle slimme mensen naar Nederland zijn gevlucht. Maar uh, ondanks die praktische klachten... heb ik het idee dat Birgit best graag woont waar ze woont. Sterker nog dat ze zich als Belg eigenlijk heel goed voelt... tussen die Nederlanders. Ze, uh, Nederlanders kijken heel erg op naar Belgen. Ze vinden dat wij bijvoorbeeld heel goed kunnen praten... en uh, heel locatief zijn. Nou, ik denk, ze kleineren ons wel in moppen en grappen, maar ze stellen ons echt wel op prijs. Dus eens ze jou leren kennen, dan dan, ben je, ja, dan word je hier echt wel gerespecteerd. Ik vraag haar of ze soms niet overweegt om terug naar België te keren. Wat mij vooral nu tegenhoudt, dat is dat ik kinderen heb die zich hier geweldig voelen en die zich hier ont, ontzettend goed ontwikkelen. In België, het is nu natuurlijk heel lang geleden dat ik nog in de basisschool zat en dat ik daarmee te maken heb gehad, maar ik toch de indruk dat daar veel meer onder de duim wordt gehouden. Jij zult doen wat ik zeg, dat jij moet doen. En op deze manier. En, uh, nee, nee, zo. En, en dat is hier totaal niet aan de orde. En in het begin vonden we dat heel vreemd. Als jij je rekenen vandaag niet af hebt, dan is dat morgen wel goed. Hè? de week is pas vrijdag om en zo'n uh, beetje... Het leek een beetje op freewheelen. Maar anderzijds, zij, moeten wel gaan, zij weten dat dat vrijdag af moet zijn. Ze moeten zelf leren wanneer ze dat gaan inplannen... hoeveel tijd ze daarvoor nodig hebben. En dat, dat was maar een heel klein voorbeeld... maar ik, ik, ze worden daar gewoon wel zelfstandig van. Oké, okay, voor haar kinderen zou ze blijven. Maar dan vraag ik of ze zelf niet stiekem naar haar thuisland verlangt. Ze zegt sterker nog... als wij nu in België komen, dan ergeren we ons dood aan de mentaliteit... Als ik met mijn Nederlandse auto, met een Nederlands nummerplaat, de ring van Brussel wil oprijden, kom ik er niet tussen. Dat merk ik echt. Dat je hier zou een Nederlander nooit zo doen naar een Belg. Ik dacht ah, het is weer een Nederlander, het is weer een Hollander. Dat voel je gewoon. Dat, uh, terwijl ik een Belg ben in een auto met een Nederlands nummerplaat. Maar die, die haat, die neid, die, die, ja, dat, dat voel je. En dat voelen wij heel erg nu. En dat dat, dat zou een reden zijn om nooit meer terug te gaan. Ja. Als ik Birgit mag geloven, heeft mijn relatie duidelijk een goede kans. Dus als ik op de trein naar huis het gesprek laat bezinken, dan lijkt het me plots niet meer onoverkomelijk om op een dag naar Nederland te verhuizen. Maar als ik echt wil weten of het mogelijk is om als Belg staande te houden tussen die oranje binden, dan zit er maar één ding op. Het is 25 april. Over exact vijf dagen is het... Koninginnedag. Misha viert zijn hoogdag al jaren in het gezelschap van de familie Loots. Zij wonen meestal in België, maar niet op Koninginnedag. De moeder van de familie, Karin, is bereid een Vlaamse mee op sleeptouw te nemen. Dus op 29 april, om 7 uur s'avonds zit ik, samen met Micha en Karin... in de auto op weg naar Amsterdam. Ik ga al vanaf mijn uh, dertiende jaar naar Koninginnedag. Ga ik de stad in, in Amsterdam. En ik heb altijd gezegd... als ik ooit kinderen krijg... is het ergste wat me kan gebeuren... is dat die geboren worden op 30 april. Want dan kan ik niet meer naar Koninginnedag. Morgen...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 Ik ben gelukkig en dankbaar u voor te stellen, uw nieuwe koning, koning Willem-Alexander. Het is 30 april, 11 uur ochtends. Willem-Alexander is zo net de nieuwe koning van Nederland geworden. Samen met Misha en Karin loop ik door de straten van Amsterdam. Ik maak er kennis met het concept Vrijmarkt. De helft van de Nederlanders probeert op een zo origineel mogelijke manier geld te verdienen... en de andere helft geeft het uit. Ik verkoop tattoos, nagellak, brillen, boas en... Uh... Vlaggetje. Tot hiertoe vind ik dat Koninginnedag vooral veel weg heeft van een marktje. Maar zeg dat nooit tegen een Nederlander. Wat een marktje, hè? Klein marktje. Ik vind het een beetje chaotisch marktje. En een nog leuker marktje, hè? Ja, fuck jou met je kleine marktje. Fuck jou met die kleine marktje. Ja. Het is half twee. We komen aan bij de grachten. Dit is het. Wat we nu zien is gewoon allerlei feestvierende mensen op boten... die een heel klein tunneltje onderdoor willen... en allemaal muziek en dansen. En ja, hier kan ik gewoon een uur blijven staan. En dat doen we dan ook. Na meer dan een uur zat de boten en oranje mensen bekijken... verlaat ik de grachten. Ik moet denken aan wat Karin gisteren in de auto nog zei. Je kan het ook wel heel erg treffen dat je ergens loopt... en dat op dat moment er een ontzettende goede band speelt. En dat iedereen gewoon op straat staat te dansen. En als je daar net komt, ja, dan wil je niet meer weg. Hm, helaas kan het ook zijn dat je het minder goed treft. In dat geval is de enige band die je tegenkomt een tweekoppige... met als liedzanger Mijn Lief.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 Leuk, hè? U luisterde naar de persoonlijke zoektocht van Ine Verhaard... Uh, student aan het Rits in uh, Brussel. Zij won met deze radiodocumentaire dit jaar de tweede radioprijs van de NTR. Nou, terecht vind ik. Zet hem op, Ine. Hè? Blijf mooie radio maken. En wat gaan wij doen? Wij gaan het mysterie van Emily spelen. Jan ze heeft weer een mooie tekst geschreven over iets of iemand... en u moet raden wie of wat het is. En dan kunt u knijpkatjes winnen. En uh, ik zou zeggen... roll the tape, Anne... Veurige man om te zien. Beetje saai. Maar eigenlijk heel erg saai. Niks op aan te merken. Had in de jaren zeventig, uh, nou ja, een jaren zeventig gezicht. En nu heeft hij in 2013 gezicht. Daar heeft hij uh, niet echt heel veel voor hoeven te veranderen. Eigenlijk maar één dingetje. Tegen de kapper uh, hoeft hij vaak ook uh, nooit wat te zeggen. Hij uh, gaat zitten, die kapper knipt wat en zegt dan, uh, nou tot over vier weken. Hij is onkreukbaar. Om te zien dus. Hè? Maar er is een beetje de klat ingekomen... In alles tegelijk, eigenlijk. Daar moet hij wat op bedenken. Met die nooit te harde stem... zal hij in keurig Nederlands wat uit moeten gaan leggen. 0800-1121, als u het denkt te weten. En wat ga ik draaien? Dan moet ik eventjes kijken. Oh ja, die ligt al, al weken in mijn reservebakje. Ben van Looy met flowers en balloons.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 Ben van Looy was dat, uh, van uh, zijn plaat, Round the Band. Uh, aan de telefoon, Sico. Goedenacht, Sico. Goedenacht, Adeline. Heb je geluisterd? Ik bedoel, heb je een idee wie het kan zijn? Nou, ik dacht Emiel Roemer, wil je wat uitleggen aan de achterban... die samen met Geert Wilders uh, zware oppositie voert. Ja, nou, jij heeft een mening over iets. En uh, ik zat in echte Janne zat een, een meneer die uh, uitlegde... dat ze eigenlijk uh, als enige de juiste koers zouden bewandelen in, in deze economische crisis. Maar hij dit daar zeiden. Sicko, het is helemaal fout. Dank je wel. Alsjeblieft door dag hoor. Dag. Sita? Ja, hallo. Goedenacht, Sita. Alles goed? Ja, ja, ja, ja. Ja? Ja? Gaat ja. gewoon eens een gangetje, maar je bent nog steeds een slechte slaper... want anders zou je mij niet bellen. <laughs> nou, ik blijf er voorop. Oh, ja, je blijft er voorop, oké. Okay. Ja, wat wat <coughs> komt er hierna? Wat er hierna komt, hoe bedoel je? Qua hoorspel? Ja. Ik heb een heel mooi hoorspel. Wat zei je? Je hebt geen, je hebt geen intro gegeven. Over, over dat hoorspel? Nee, helemaal niet volgens mij. Of heb ik het even gemist? Jawel, ik heb in het begin, heb ik, omdat ik geen gast heb, heb ik het helemaal aan de kop gedaan. Ik heb een, een hoorspel, uh, dat heet... Ik heb niet de titel gezegd, dat heet uh, Afspraak op Bezichtiging. Het is heel mooi, het is uit 1976, het is van de... Uh, met, uh, uh, weet het, uh, Kees Brusse erin en Barbara Hofman. Oh, hartstikke goed. Dus dat Kees wordt ja, ja, goed. Oh, dan. dat kan niet, uh, niet slecht zijn. Nee, precies, daarom. Hoe is het met je zoon eigenlijk? Vaart hij nou nog? Nou, uh, hij heeft nu eindelijk zijn diploma. En uh, oh. nou moet hij dus gaan uh, solliciteren. Oh, en dan zal ik hem oh. wel missen, oh, mijn arme ja. jongen. En dan moet die, mag hij eindelijk een anker op zijn, uh, op zijn uh, arm ta tatoeëren. Want ik vind al die tattoos vind ik helemaal niks. Maar alleen als je een zeeman bent, dan hoor je een anker te hebben. En dan daaronder, moeder. Dat ben ik daar. <lacht> nee, dat mag ik niet doen. Nee, nee, nee. Ja. Zeg, heb jij een zusje wat Maria heet? Nee, ik heb een zusje oh. dat Elise heet. Maar die woont in nee. Montevideo. Nee. nee, nee, Ik heb ooit met een uh, Maria van, uh, van Lier. Oh. Uh, nee, vast geen familie. Een werkrelatie gehad. Gewoon oh, een werkrelatie. Sita, ja. wie denk ja. jij dat het is? Nou, het is niet goed. Nee? Dat, oh, ik nee. hoor het al. Oh. <lacht> <lacht> ja, je dacht dat ik nu al die andere fragmenten ging voorlezen. Nee, nee, nee. <lacht> nee, dus. Nee. Weer... Weer geen lampje. Nee, nee. Dan nou zegt hij wie je uh, dacht dat het was. Max van den Berg. En waarom dacht je aan hem? Nou, die had vroeger uh, lang haar. Ja. En ik kwam hem een keertje tegen op de dam. Ja. En toen had hij dat nog. En toen zei ik, papi is blijven hangen in de 60s. <lacht> ja, ja, ja. En een tijdje later had hij zijn haar eraf. Had hij zijn haar eraf. Dus ik dacht, nou... Precies, ja. Dat zijn, maar heeft hij iets uit te leggen? Nee, maar hij heeft wel een zachte stem. Oh ja, oké, okay, goed. Dus je dacht, nou, ik heb een paar punten gescoord. All right. Ja. Nou goed, Sita, blijf luisteren. Misschien weet je het uh, bij het volgende fragment. Ja? Ja, ja. Oké. Okay. Hé, hey. hey. fijne nacht, hè? Hey. He? Oh ja, hey, zeg, uh, ja. Uh, die achtergrondmuziek. Kunnen jullie die erbij uh, uh, eraf laten? Welke? Waar? Ik bedoel, als ik het voorlees... Ja, uh, nou, überhaupt... Het wordt ook wel eens bij andere dingen gedaan en uh, dat is... Uh... Ik heb bijna nooit achtergrondmuziek. Dit is het enige bedje wat ik heb. Oh. Een bedje heet dat in radiothermen. Maar dat vind je, nou, je vervelend? Ja, want dan wordt de stem zo onduidelijk. Nou, ik zal Anne vragen of hij het wat zachter zet. Ja, Anne? Nee, maar uh, uh, het is niet alleen bij jou, hoor. Het is bij een heleboel programma's dat ze ja. er een, uh, een riedeltje onder zetten. Ik uh, weet niet eens of jij dat hoort. Nou, ik vind het vreselijk. Je, je hebt het veel op Radio 2. Dat vind ik, ik vind dat echt heel erg, die riedeltjes ja. eronder. Dat vind ik ook zo. Dat ben ik helemaal met je eens, hoor. Ik vind het ja. ook niet, maar dit is het enige bedje of riedeltje wat we hebben. En ik vind het een heel fijn riedeltje. Maar we zullen hem iets zachter zetten voor jou. Ziet ik ga door. Fijne ja, okay. nacht. Dag. Dag. Want Nolly hangt ook. Ja, die hangt ook. Ja, ja daarom. <laughs> Hoe is het met Nolly? Uh, Nolly gaat goed, Adelien. Ja. Heb je een ja. fijn weekend gehad? Heerlijk, prachtig weer. En dan ja. kan er niks mis met mij. Nee. Heb je nog iets speciaals gedaan? Uh, dat, uh, nee. Wandelen op de hei, dat is voor mij heerlijk altijd. Nou, dat is hartstikke goed. En doe je dat alleen of met een hond? Uh, alleen. Oké. Okay. Goed. Wie denk je dat het is, Nolly? Wie denk ik dat het is? Ik denk Johan Derksen. En waarom denk je aan hem? Omdat hij lang haar heeft en altijd hetzelfde kapsel. En hij heeft nog wel eens wat uit te leggen door al zijn uitspraken die hij doet, zo voor de vuisten. Oké, okay. maar hij ziet, het, ziet hij er nu anno 2013 uit of heeft hij een ouderwetse hoofd? Oh, zit hij er in 2013 uit? Ja, dat was staat in de tekst. Hij zei... Had je dat gezegd? Ja. Oh, dat hij had, had in de jaren zeventig 70, 70, een jaren zeventig gezicht. En nu heeft hij een 2013 gezicht. Oh, dat heb ik even niet gehoord. Want ik werd wakker en ik hoorde je. En ik... Oh ja. Oeps. Oeps. Nou goed. Nou Nolie, ik, ik ga gewoon het volgende fragment voorlezen. En als je het denkt te weten, bel je nog een keer. Oké? Oh, Oké. Okay? Okay. Doeg. Succes Adeline. Daar Dan komt hij lekker zachtjes. Zachtjes. Beetje heel zachtjes dus, hè? Oké, okay, oeh, dat hoort al bijna niet meer. Goed, komt die tweede fragment. Hij is kennelijk een soort van voorman... zonder klassieke voorman-eigenschappen. Ach ja, dat ene project waar hij ooit voor de grap mee begon... Dat is gewoon een succes geworden. Vanzelf eigenlijk. Ja, de tijdgeest staat mee. Lag allemaal niet aan hem. Nou, dat betwijfelen we. Die bescheidenheid past hem, maar komt hem vooral goed uit... Hij is wel degelijk een motor die, eenmaal gestart, niet zo snel van ophouden weet. Een motor die moeiteloos over kreukels en scheuren heen walst. Ah, dat zien we later wel. We gaan nu door, is zijn motto altijd geweest. En dat is lang goed gegaan. 0800-1121, als u het denkt te weten. En ik ga draaien... Oh ja, ze, ze woont in uh, Eindhoven, maar ze komt uit Ethiopië. Minyeshu Kivli. Ze heeft een nieuwe plaat. Uh, komt eraan. Uh, Black Ink, heet die. Daarvan nu het nummer Roman. Mm.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 You are fatal, the natural me, the mother, the child, me, me, me, Kiffle was dat. Aan het telefoon, Piet. Goedenacht, Piet. Ja, goedemorgen. Nee, nacht. Ik vind het nog echt nacht, hoor. Het is helemaal zwart buiten nog, toch? Nou ja, het is nog hoe je Hoezo? Ben jij net opgestaan? Uh, nee, dat niet. Maar ik was uh, lekker in de nachtradio aan het luisteren. En ja. Ik dacht een brainwave te hebben en te denken om wie het ging. Oh ja, nou, uh, geef me jouw brainwave. Uh, ik dacht Ferry Mingelen. Ferry Mingelen. En um, ja, die uh, heeft al heel wat uit te leggen. Die heeft een heel wat uit te leggen, maar hij is hij is een project begonnen voor de grap? En uh, wat helemaal in de tijdgeest paste. Um, is hij bescheiden? Nou, misschien is hij wel bescheiden, weet ik eigenlijk niet. Ja, ik dacht. Hij heeft in ieder geval een zachte stem. Hij heeft een zachte stem en hij ziet er ook een beetje saai. En volgens mij is Verrie Mingelen. Zou hij saai zijn? Ja, ik weet het niet. Vind je een keurige man, Verrie Mingelen? Ja, ja, hij komt hiervan niet altijd uh, druk, uit doek, zou ik maar zeggen. <laughs> nou goed, ik zal je, uh, je uit je onzekerheid halen, Piet. Het is helemaal fout. Dus. Ja, dat is helemaal mooi. Helaas, pindakaas. Helaas. Nou, blijf luisteren. Je kan nog een keer bellen. Oké, dag. Ja. Is goed. Oké, okay, dag. Paul. Goedendag, Paul. Helemaal Goedenacht. Uit, uit Laten. Latten. Laten. Laten. Laten. Hoeveel mensen wonen daar, Paul? Ja, dus, ik weet niet precies hoeveel. Ik woon er zelf ook nog niet zo heel lang. Nee. Maar wat denk je? Maar het is een heel mooi dorp. Ja, dat geloof ik best wel. Dus het ja, is net boven Arnhem. Ja, het is daar heel mooi. Ja, ja het, is heel, het is een hele mooie omgeving. Je kijkt recht naar de Veluwe. Ja, daarom. Want die ja, Veluwe, nee, dat is mooi, echt... Ja. Uh, dat het nog kan eigenlijk in Nederland. Maar dat wordt ja, over honderd over jaar is dat ook allemaal volgebouwd, hoor. Maak je ja, geen illusie. <laughs> Oké, okay, oh, je bent er net naartoe verhuisd. Ik eh, woonde nog niet zo lang, nee. Waar woonde je eerst? Hilversum. Mm. Nou. Ja, maar de Randstad was ik helemaal zat van. Ik denk, we gaan de rust opzoeken. Nou, tussen tuss ons gezegd en gezwegen... Ik, ik vond het ergste waar je kan wonen is volgens mij Hilversum. Ik kan ja, hier nooit een weg daarom vinden. ben ik weggegaan? Ja, ik rijd ik nee, altijd nee, verkeerd. Oh. Ik ga er af en toe nog naartoe en dat is één groot drama daar. Nee, ik vind het echt helemaal niks. Hem en niks. Nee. Goed, um, Paul, wie denk jij dat het is? Ik dacht André Rieu. Hoe kom je daar nou aan? Ja, weet ik niet. Ik val zo even midden in het programma. Ik zat in de auto van mijn werk naar huis. <laughs> Oké. Okay. Met projecten en lange haar. En, en ik hoorde iets met een wals nog tussendoor. En, een wals? Nee. Heb ik ja, heb. nee, dat had je wel in, in, in, het, uh, in het gesprekje wat je zei. Oh. Nee, dan zit ik, er, ik zit er helemaal naast, denk ik. Helemaal naast. Goh, wat, wat voor werk heb, doe je dat je nu zo laat thuiskomt? Uh, het casino. Oh, ja! Godzame. Het casino, ja, ja, ja. Ja, dat is het nachtleven. Hè? Dat is het nachtleven, ja, hartstikke leuk. Nou, André Rieu is helemaal fout, maar uh, blijf okay. luisteren. En uh, nacht straks, hè. Dag. Ja, goeienacht nog. Dank je, doeg. Hier komt het uh, laatste fragment, dan weet iedereen het hoor. Hij is een voorman en heeft zich aan de tijdgeest aangepast... Zijn voormalige achterban kan nu wel op eigen benen staan... dus sinds een paar jaar is hij koning van een nieuw doelgroep-rijkje. En dat ging lekker aanvankelijk. Totdat bleek dat deze beschaafde man wel eens dingen beweerde... die zij cijfermatig niet helemaal bleken te kloppen. Te lang heeft hij gevaren op eigen kompas. Gedekt door het imago van het nette voorkomen. Oh, als hij het zegt, dan zal het wel kloppen. Maar ja, het klopt dus niet. Nu moet hij het hebben van de vertrouwelingen om hem heen. Die mogen nu ook wat zeggen. Maar ze zeggen niks. Ze maken ruzie. Wie bij de hond snel stijgt, kan diep vallen. Ook hij. Nou, denk even nette man. Vroeger had hij een snor en dan verraad ik al heel veel. En eh. Uh, 0800-1121, hè? Oh ja, en wij gaan weer een plaatje draaien. Ja, ja, hij komt misschien binnenkort ook een keertje op bezoek. Dat is de Duitse beeldend kunstenaar en singer songwriter Peter Piek. Met zijn hoge zangstem. Hij heeft een nieuwe plaat uit. I came in from the wilderness You're reading about in books Don't know if I was dreaming Don't know how long it took I reached the destination Zo. Ja, ja, ja, ja. Peter Piek, Peter... Peter Pieck, moet ik zeggen. Uh, Bianca, goedenacht. Bianca. Ja, oh. goedenacht. Hoe is het? Ja, hoor. Prima. Ja? Ja. Wat heb je gedaan vandaag? Nou, ik ben even op stap geweest met mijn zoon. Even gewandeld. Even wat aan, samen gegeten. Gezellig? Ja, het was ook gezellig. Ja, hoor. Oké. Okay. Goed, wie denk je dat het is, Bianca? Ik denk uh, Wilm-Alexander. En hoe kom je daar zo op? Nou, ik dacht het meteen al. Onkreukbaar. Nou, hetzelfde kapsel als dat die kind was, in de jaren zeventig. Het kwam gewoon meteen bij me op. Alleen, nou, ik belde niet meteen, maar. Oké. Okay. Maar heeft hij geknoeid met cijfers? Oh, <laughs> Nou, de... ik denk het wel. <laughs> ja, okay. Maar ja, niet de bewijs, denk ik. Nee, nee, nee, goed. Nee, dat is helemaal Willem-Alexander dus. Nee, het is niet Willem-Alexander, maar toch leuk je gebeld. Bedankt, Bianca. Dag. Fijne nacht nog. Ja, dank je. Dan gaan we naar uh, Roermond, toch? Hallo, ja. Nou goed, hallo Peter. Hoi. <laughs> ja, nou. met cijfers. Nu, nu, nu begin ik te wankelen. Oh ja, echt waar? Ja, natuurlijk. In Rond gebeurt dat iedere dag. Dat weet er iedereen. Maar het kan iedereen zijn. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ik dacht dat het die man was van uh, vroeger van de g krant Ja, toen hij nog en die nee. mooie snor had. Ja, precies. heet hij nou Henk Krol? Want eerlijk gezegd, ik ben in de Nederlandse politiek niet meer zo erg geïnteresseerd. Nee, hoezo? Ben je, richt je op de Duitse Omdat je er in de buurt woont, of ja. wat? Ja? Nou, nee, dat niet alleen. Maar de Duitse politiek bestemt hoe ze hier ageren en reageren. En de hele politiek in Nederland heeft nog niks meer te zeggen. Want uiteindelijk bestemmen de, de uh, Duitse concernen de prijzen in Nederland. En dan kunnen ze bezuinigen of niet, maar het land is al verkocht. Ja, ja, oh nou, dan ga je wel wat ver. Dat, dat, dat zou ik niet willen zeggen. Ik ben het wel nou, met je eens dat, dat politiek daar eigenlijk uh, veel, ja. veel ge, ge, hoe heet dat? Uh, veel, weinig wol? Nee, weinig, wat is het nou Ja, veel, wol, veel schaap, weinig wol. Ja, nee, zo is het niet. Maar daar komt ja, het wel op neer. Ja, ja, ja. ja daar komen we wel op neer. Het ja. is toch net hetzelfde als autorijden. Uh, degene die voor je rijdt, die bepaalt wat jij gaat doen. En degene die heel ver voor je rijdt, die bepaalt heel direct wat jij gaat doen. En zo is het uh, in de politiek ook. Uh, we, we, we lopen allemaal als een meute achter die mannen oh. aan. En ze, ze beschimpen elkaar uh, uh, aan het publiek uh, op televisie. En even later zitten ze ergens in een wolkstandje, een sigaretje te roken en een pilsje te drinken. Dus, uh, <laughs> ja, het is allemaal theater. Die mensen moeten ook ja, bezig precies. gehouden worden. En uh, Pauw en Witteman, die programma's moeten gevuld worden. Maar het is wel ja, een is van de redenen nou. waarom ik bijna niet meer kijk. Want ik ben echt ja, want het eigenlijk Ja, want anders worden die miljonairs er gaan. Dan uh, zitten ze zonder werk. Ja. ja, nou goed. Want deze redenering gaat wel heel veel kanten op... en uh, ho slaat hoeken ja, okay. om die niet helemaal kloppen. Maar goed, Peter, Henkel is ja. helemaal goed natuurlijk. Dus uh, je moet aan de lijn blijven. Dan noteert uh, Liz... Uh, maar waar ja. had hij gekroeid met cijfers van Ja, dat weet ik ook niet. Dan moet je aan Jan Heemuis vragen. <lacht> <lacht> maar er schijnt iets niet helemaal te kloppen, cijfermatig. Nou ja, uh, oh wat erg. Ja, dat had ik even moeten vragen aan Jan. Maar als Jan het zegt, dan is het zo. Ha. Uh, ja. Blijf aan de lijn dan noteert, Liz, je, je, je adres en dan krijg jij een knijpkartje opgestuurd. Oké. Okay. Oké? Okay? Hé hey Peter, ja, nacht verder. Toch? Ja, jij ook. Dag. Zeg, um, Roel van Dalen, nou, die ken ik al een half leven lang hè, als tv- en documentairemaker. Uh, maar niet als Lietje -Schmidt. En hij heeft een plaat gemaakt. Altijd gaat voorbij. En hij zegt erover... Ik wilde mijn muziek nu al heel lang vastleggen, maar de eindloze reeks documentaires die ik in ruim drie decennia met hart en ziel heb gemaakt, stond dat altijd in de weg. Nu is het eindelijk toch gebeurd en dit is waar het moment om mee naar buiten te treden. Het is levenslang geleden Dat ik jou hier steeds zag Kort afgesneden Van een smeltende lach Niets is voor altijd Altijd gaat voorbij Soms in de winter Droom ik nog wel eens weg Jou. Niets is voor altijd. Altijd gaat voorbij. Zijn de omstandigheden, laat nu maar langzaam los. Niets is voor altijd, altijd gaat voorbij. Vaak als ik je aankijk, dan zie ik weer. Ik vind het wel verrassend, de rol van Halen. Hij is zo happy met wat hij nu doet. Hij komt hier binnenkort ook te gast. Ik kon er niet onderuit, dus uh, daar gaan we er uitgebreid over hebben. Uh, straks is uh, t -t -t -t het weer tijd voor het hoorspellen. Hoorspel op herhaling. Dat is in, uh, een oudje, een regie van Harry Bronk. Uh, van Michael Kittermaas. Ik weet eigenlijk niet hoe het uitspreekt. Maar nou, dat hoor je die dames straks doen. Hé, met Kees Brusse en Barbara Hofman. Het heet uh, Afspraak op bezichtiging. Nou, uh, dat is wel mooi. Tot zo.